Van Tijn met het NOS Journaal. Israël heeft de ambassadeur van de Verenigde Staten op het matje geroepen. Dat gebeurt na aanleiding van de VN-resolutie die vrijdag werd aangenomen en waarin staat dat Israël moet stoppen met het bouwen van nederzettingen in Palestijns gebied. De VS onthield zich daarbij van stemming. Anders gebruikt Amerika meestal zijn veto tegen resoluties van de Verenigde Naties waarin Israël wordt veroordeeld. Premier Netanyahu noemde de onthouding eerder een schaamteloze anti israëlische valstrik van de regering Obama. En hij zei dat hij uitziet naar de samenwerking met Obama's opvolger Trump. Die liet gisteren al weten dat hij het niet eens is met de Amerikaanse stemonthouding bij de VN. Explosieve experts hebben in Augsburg in Duitsland een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De bom van bijna 2000 kilo was dinsdag in het centrum ontdekt bij graafwerkzaamheden. Het ontmantelen werd vandaag gepland omdat er dan minder verkeer was in de stad. 54.000 inwoners werden geëvacueerd. De hulpdiensten deden er vier uur over om de bom te ruimen. Via Twitter bedankte de politie alle inwoners voor hun geduld. En op de Vilepijnen woedt de orkaan Nocten. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Vanwege de orkaan zijn in de afgelopen dagen al zo'n 100.000 mensen geëvacueerd en tien havens gesloten. Waarschijnlijk bereikt Nocten morgen de hoofdstad Manila. En in Almere zijn vannacht twee huizen flink beschadigd, vermoedelijk door vuurwerk. Er was een explosie en de politie denkt dat er vuurwerk op het raam van een van de huizen is geplakt. Ook zou er vuurwerk door de brievenbus zijn gegooid. De bewoners waren op het moment van de explosie niet thuis en er raakte dus niemand gewond. Het weer tot slot. Vannacht neemt de kans op regen vanuit het westen weer toe. Morgenochtend eerst wat regen, maar later droog met veel wind. Op de Wadden is de wind soms stormachtig en er komen zware windstoten voor. Het wordt morgen maximaal 9 graden. Dit was het Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Warmte. Kerst. ZF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 We weer op voor deze week, en uh, ik dank u hartelijk wederom voor het luik. Zie FM, wens u allemaal fijne dagen en een voorst